Mariel Haggeman met het NOS Journaal. Dan... Op die manier wilde de politie een tref met leden van de Hells Angels voorkomen. De dara leden wilden naar het Waterloopplein, waar honderden motorrijders vanmiddag protesteren tegen het afgelasten van een aantal Harley-dagen de afgelopen tijd. Burgemeesters verboden de bijeenkomsten uit angst voor rellen tussen Hells Angels en dara leden na de controle aan de rand van de stad mochten zo'n twintig leden van Satudara door omdat er eenzelfde aantal angels op het Waterloopplein is. Daar verloopt alles tot nu toe rustig.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 In Hilversum zijn de winnaars van de Media Smarties bekendgemaakt. De prijzen zijn in vijf categorieën door een kinderjury uitgereikt. Zo'n 7000 kinderen brachten via internet hun stem uit. De serie iCarly werd gekozen als grappigste programma en de soapserie Spanga's als origineelste. Net Survival Gids is volgens de kinderen het leerzaamste programma. Twee andere prijzen gingen naar Laura's Passie voor Leukste Game en Girls Go Games NL voor Beste Website. Het is voor het eerst dat de Media deze Awards zijn uitgereikt. In het westen en zuidwesten van Japan heeft de orkaan Tala's grote schade aangericht. Door de hevige regen en modderstromen zijn zeker 19 mensen om het leven gekomen en worden er nog meer dan 50 vermist. Thalas trok via het zuidwesten over Japan en bracht vooral zware regenval met zich mee. Veel huizen staan onder water of zijn verwoest. Ook zijn enkele bruggen door de modderstromen weggeslagen. Het, het weer verspreidt over het land buien, mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen wisselen zon, bewolking en buien elkaar af. Het wordt een graad of 19. Dit was het nos journaal. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je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 Nou uh, is June alweer bij, al lang eigenlijk, maar sunny days zijn nog steeds. Sunny Janes, in summer June, hier kwijt hier bij Entertainment For You. <much> Zo, goedemiddag en uh, welkom bij Nieuwe Entertainment For voor een nieuwe maand. Zaterdag 3 september 2011, goedemiddag. En wat een weer is het hè. He? Je kent wel die clichés Wat een weertje is het hè? He? Hoe vaak heb ik dat nou gebruikt vandaag Ik heb zo vaak al gebruikt Wat een lekker weertje Dan ken je dat Hetzelfde als je bijvoorbeeld in een lift staat ergens Of je staat ergens te wachten En hoor je altijd meent Wat is het warm hè? He? Of wat is het weer mooi Nou ja we kunnen Het is vanavond of zo Dus een feest van Slam FM En het schijnt heel druk te worden En die mensen hebben natuurlijk heel veel geluk met dat weer mijn dag vandaag. Ik heb, het, ik heb niet een hele leuke dag gehad. Ik moet vandaag voetballen. 12 uur. En we hebben gewoon verloren. Eerste wedstrijd van, de, van het seizoen. 5-1. Nou ja, gelukkig wel een eretreffer kunnen maken. Maar daar blijft het ook wel bij. Laten we maar zo zeggen. Het weer zat mee. Wat kun je deze uitzending verwachten? Helaas deze uitzending zonder Roy van Buringen. Maar we gaan hem straks natuurlijk even bellen en vragen hoe het met hem gaat. Gisteren en woensdag was zijn een vrijgezellenparty. En volgende week vrijdag is het dan echt waar. Hij gaat trouwen. We gaan het onder andere daar even over hebben. En over de talentenjacht in Kastrikum. Uh, daar uh, presenteert hij de boel. Praat hij alles een beetje uh, bij elkaar. En we gaan hem dus zo meteen even bellen en vragen hoe het met hem gaat. Ook hebben we de komende week. Uh, ja, een soort van nieuw item. Het uh, lijkt me gewoon leuk om oude radiofragmenten op te gaan zoeken... ...en, te en die uh, te laten horen aan jou. En uh, vandaag gaan we het hebben over Robert Jensen. Die heeft heel lang een item gehad, Telefoonterreur. Wat, wat het is hoor je straks. En we gaan natuurlijk even kijken naar Edwin Evers... ...en zijn bekendste creatie, De Boertjes. Ook heb ik heel veel nieuwe muziek, waaronder de nieuwe van James Morrison... En een heel, goede, een heel goed liedje heb ik vorige week ook gedraaid, Emily Sande. Natuurlijk is jouw plaat ook welkom, dan kan je bellen naar de studio 023-573-1969. Dus 023-573-1969. Voor jouw favoriete plaat. En misschien heb je wel een heel leuk verhaal. Het is tien over vijf, goedemiddag, entertainment for you. Nu, met Avicii. Hey yo. We won't play another song Until we're damn good and ready Okay, we're ready Transmission begins 5, 4, 3, 2, 1 This is the FM Zone Fort From looking up There's always sky Rest your head I'll take you high We won't fade Darkness won't let you fade into darkness Why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 Marco Borsato. En je hoorde Binnen. En 23 uh, september zal weer de nieuwe serie van The Voice of Holland weer gaan starten. Natuurlijk talent is jou bekend van die draaiende stoeltjes. En Marco is op uh, plaats van Jeroen van der Boom erbij gekomen. Voor de rest zijn Nick en Simon Angela Groothuizen en Roel van Velsen. De overig, overige juryleden. En we blijven even in het uh, Voice of Holland sfeertje. Want uh, Shaira. Bordersleek op dat ik Shaira, Shaira goed uitspreekt, moet uh, een grote boete betalen. Shaira deed mee met uh, The Voice of Holland. En Shaira is een bekende musicalster, ze heeft onder andere meegespeeld in Aida en Tarzan. Maar ze heeft haar mond voorbij gepraat, terwijl dat niet mag. Elke kandidaat, Voice of Holland kandidaat... Moet een contractje tekenen en um, ja er staat onder andere in dat je ja, niks mag vertellen tot de uitzending is geweest. Zij heeft het dus wel gedaan. En ze kan een uh, boete verwachten van 5000 euro. Ja, had je toch maar even over nagedacht dan. En we blijven even in het nieuwsweertje. Want uh, maagbacterie vermindert stress. Kan deze wetenschappers hebben een maagbacterie ontdekt die invloed heeft op de hersenen van muizen en mogelijk ook op het menselijk brein. Muizen die voedsel met bacterie uh, lactobacillus rhamnosus binnenkrijgen, raken daarna minder snel gestrest en soortgenoten die niet zijn besmet met, dan, uh, met de bacterie. Ook maken de dieren veel minder van het stresshormoon corticosterone aan. Volgens onderzoekers van uh, McMaster Universiteit in Hamilton is aannemelijk dat de maakbatterij ook bij mensen stressklachten uh, vermindert. Oké, okay. en uh, extreem dunne mensen hebben een stukje DNA te veel, althans dat zegt een uh, groep internationale wetenschappers onder wie drie onderzoekers van UMC Utrecht. De onderzoekresultaten zijn donderdag gepubliceerd in het tijdschrift Nature. Als een bepaald stuk van DNA te veel aanwezig is, is er 8,3 keer zoveel kans op ernstig ondergewicht. Deze mensen hebben ook weer kans op een kleine omgang van de schedel en op psychiatrische aandoeningen zoals schizofrenie. Mensen met een body mass index BMI kleiner dan 18,5 hebben ernstig ondergewicht. De conclusies zijn gedaan op basis van genetische analyses van zo'n uh, 95.000 Europese personen. Maar onder tienduizenden patiënten. Is toch wat? Dus als je heel dun bent, het kan zijn dat je dus te veel DNA neemt. zometeen nieuws over de Golden Earring. Een van de bekendste bands ter wereld en een Nederlandse band. Je hoort het zometeen naar nieuwe muziek. Dit is op ZFM de nieuwe van James Morrison Slave to the music. In de deep. En er is nieuws over Adèle, want ze werkt mogelijk aan de titelsong van een nieuwe Bondfilm. Het lijkt erop dat de 23-jarige Britse zangeres tijdens een interview haar mond voorbij heeft gepraat. In de talkshow van de Britse presentator Jonathan Ross werd Adele gevraagd wat haar plannen zijn. Ze zegt: Ik, du ik duik in november weer de studio in. Het is een titelsong die ik moet inzingen. Wow, ik heb nu echt wat weggegeven. Toen Ross vervolgens de, bo de Bondtune begon te neuriën, kreeg de zangeres een kleurtje. Dus wie weet, uh, maakt Adele de nieuwe titelsong voor de nieuwe Bondfilm. Nieuws over de Golden Earring Want het Haags Historisch Museum staat vanaf zaterdag Stil bij het 50-jarig jubileum van de Golden Earring Met een tentoonstelling over de succes, succesvolle Haagse band Aan het als begin, als beginpunt gaat het museum uit van uh, 1961 toen onder andere George Koymans en buurjongen Rienus Gerritsen een beentje oprichten Ze zitten nu nog steeds in de Nederlands oudste en succesvolste rockband Naast Barry Hay en Cesar Zuiderwijk de tentoonstelling heet Golden Era Back Home. En Back Home is de naam van de eerste plaats van de band in de huidige samenstelling. Ook kwam de band toen net terug van de tour in de Verenigde Staten naar Den Haag. Met deze tentoonstelling zijn ze ook weer terug in hun thuisstad... En fans kunnen hard ophalen met de expo, want uh, zo is een wand beplakt met tientallen LP's en singles. Het zijn affiches van optredens te zien, oude foto's en poses uh, van de band, prijzen en gouden platen, beelden van optredens, uh, parafernalia als t-shirts en originele drumstel van Cesar Zuiderwijk. Met wie het museum uh, meerdere malen contact had over de expo. Eerst hadden ze twijfels over deze tentoonstelling, zei uh, de directeur van Balen. We zijn toch niet dood, voegen ze zich af. Je wordt er natuurlijk niet mee geconfronteerd dat je een uh, dagje ouder wordt. Maar nu vinden ze het mooi dat ze er uh, nog mee mogen maken. Nou ja, de Golden Earring kan je natuurlijk kennen van um, heel veel grote hits, ook internationaal. Zoals Just a Little Bit of Peace in My Heart, Twilight Zone, Raider Love, Another 45 Miles, When the Lady Smiles, Going to the Run. De band tourde meerdere malen in de VS met onder andere Kiss en Aerosmith. Ook traden ze op met grote namen als Led Zeppelin, Santana, Eric Clapton en Pink Floyd. En uh, het museum wil ook laten zien dat uh, de Govering nog steeds uh, alive en kicking zijn. Als laat is dan ook een affiche te zien met, uh, met een nieuwe tour in Nederland die op 9 september in Tiel begint. Ook om te laten dit jaar uh, of begin volgend jaar een nieuw album uit. Waarvan de titel nog onbekend is. De opening van de tentoonstelling valt samen met uh, het begin van de Museumnacht Den Haag, zaterdagavond. Meneer Drummer Seder Zuiderwijk en Koen Herfst een zogeheten drum battle houden in de Koninklijke Schouwburg. De expositie zou, uh, zou gehouden zijn, of uh, wordt gehouden in samenwerking met het uh, Museum Rock Art in de Hoek van Holland. En is bezichtig tot en uh, met 26 februari 2012. And here is the golden airing, When the Lady Smiles. When a lady smiles, you know it drives me wild. Her lips are warm and so small. When her fingertips go drawing circles in the night. For the first time. Het is een uh, Amerikaanse zanger en hij heeft een uh, klein hitje gehad hier in Nederland, Joni. Maar uh, ja, ik ben vaker naar hem gaan luisteren en ik, ik vind hem gewoon heel erg goed. Ik heb gisteren zijn album gekocht, nieuw album, in uh, Nederland uitgekomen, Mr. Saturday Night. En er staan dus veel meer leuke nummers op. Um, klein voorbeeldje, dit is die Joni. Het, het is echt heel erg, heel erg goed, Julien Falar En, en uh, luister even naar hem op uh, bijvoorbeeld Spotify of op bijvoorbeeld YouTube. Ik wil je even introduceren op, uh, naar nieuwe muziek. Het is een beetje als een grap begonnen. DJ Don Diablo heeft een, een nieuw nummer gemaakt. En uh, nou, hij heeft dat nu ook echt uitgebracht. Het nummer heet Mezelf. Dus M-E-Z-E-L-L-U-F. En het leuke is, hij draait deze plaat ook internationaal. En internationaal begint het ook langzamerhand een hit te worden. Dus is een klein, uh, ja, de, uh, het is gewoon een, uh, een uh, Engels nummer, maar mezelf zit er ook in. Dus buitenlanders zingen mee in een grote club, mezelf, maar ze weten niet dat het Nederlands is. Toch leuk van de Nederlandse DJ Don Diablo. Dit is dan zijn nieuwe single, mezelf, hier bij Entertainment View, op ZFM. for myself. Making money, taking money for myself. Spending no one shit for mezelf. For myself For myself Rocking clubs around the globe By myself Dancing on the floor All by myself Recording at Voor mezelf. Voor van Don Diablo, mezelf heet hij. Zometeen gaan we even bellen met Roy. Hij heeft vanavond een, een, een, een optreden of een presentatieklus in Kastricum. Don't maintain. Now, Mary, Mary. I just want to praise you. I just want to praise you. You're going to touch me, I can't get my name. And I'm going to praise you. I'm going to praise you. In the corners of my mind, I just can't see. It, praise you to my circle Take a shot, go off my feet So I can dance I just wanna praise you. you I just wanna praise you You, praise you. you. Praise praise you. you. broke our chains now I can't hear my, I hand hand hand. my hand And I'm gonna praise Whoa. you And I'm gonna praise Whoa. you yeah. Everything that could go wrong All went wrong at one time So much pressure fell Praise you, Mary, Mary je hier bij CFM. Je luistert naar Entertainment for You. Hij wordt ook wel eeuwige vrijgezel genoemd in de kroeg. En helaas zit dat uh, volgende week vrijdag helemaal voorbij. Aan de telefoon hebben wij Roy van Buringen. Roy, goedemiddag. Goedemiddag. <laughs> Hoe gaat het, jongen? Ja, ik ben nu wel een beetje brak hoor. Je bent, de... <laughs> je bent brak van gisteren. het, is dus wel een beetje. het is dus heel wat goed hè? Maar nou, het was wel heel gezellig hoor. Ja, het was, uh, gisteren hebben we een drankje gedronken in Haarlem bij uh, XO. Ja. En dat was, uh, ja, een, ja, ja, je hebt woensdag je hebt vrijgezelle feest gehad, maar dit was meer een, een, een, een, soort, een, een soort dubbele voor mensen ja. die niet konden bijvoorbeeld. Oh een afterparty. Ja. En uh, waar we natuurlijk mijn vriendin dan ook maar verloofde, gingen ontmoeten natuurlijk. Ja. En uh, dat was wel heel erg leuk. Leuke verrassing. En, uh, ja, het was heel gezellig. Oké. Okay. Dus ja. Uh, en nou, nu op mijn bruiloft, hè. volgende week uh, nou ah, ja volgende week vrijdag. ook. aanstaande vrijdag. Weet je het nog? <laughs> ja, aanstaande vrijdag moet ik gewoon zeggen. Aanstaande vrijdag, uh, de bruiloft uh, tussen jou en Din. Ja, en ik krijg heel veel uh, mailtjes. En, uh, en uh, straat aangesproken op Zandvoort, dus van nou, ja, wanneer trouw je nou in het raadhuis? Nou, als u wil komen kijken, kan dat. Ik nodig hier heel veel op het raadhuisplein dan. Oké. Okay. Niet, niet, uh, <laughs> niet op het vlees, want dat gaat een beetje te veel geld kosten, denk ik. Maar uh, drie uur trouw ik in het raadhuis. Uh, Oké. Okay. Nou, maar daarvoor bellen we niet, hè? Daarvoor bellen we niet, want nou ja, ook weer wel, natuurlijk. Een klein gezellig gesprekje kan geen kwaad. Maar jij staat vanavond, ik zei Kastriken, maar het is natuurlijk Sassenheim. Ja, ik sta weer in Sassenheim. Uh, voor mij dan dit keer de ene laatste keer hè? want de, de huwelijksreis zit er natuurlijk ook aan te komen en daarna nemen mijn collega's het over maar uh, in ieder geval uh, ja de talent die al gaat dat laten vinden weer uh, vorige week was een dag van succes waren de vijf deelnemers en uh, de, de, uh, de, uh, één deelnemer ging naar de finale dat was barbara of de halve finale dat was Barbara Barbara Zoet en uh, Fabi die kreeg de wildcard voor 10, uh, 10 september. Dus uh, okay. ja, dat was wel leuk. Ja, vandaag een nieuwe. We hebben dit keer 7 deelnemers. En het uh, ziet er allemaal uh, heel erg leuk uit. Ik denk dat het vanavond een tikje drukker gaat worden. Dat was vorige week ook nog heel erg druk en uh, deze week uh, gaat nog drukker worden aan de mailtjes te op Facebook en natuurlijk alle andere sociale media okay. uh, we zien toch wel een beetje wie er vanavond gaan komen, wie er niet gaan komen en uh, ja, dat ziet er wel goed uit de komende avond But, uh, Hoe, dat, hoe u ziet zijn een avond er nou uit? Wat, wat voor artiesten treden erop? Alleen maar Nederlandstalig maar ook, of, of ook Engelstalig? Nee, Engelstalig ook Engelstalig zien nog Frans zingen, nog Duits zingen, okay. zingen het maakt allemaal niet uit Nog zelfs in een duo voor misschien dat uh, was in Zandvoort niet en uh, hier in, uh, in Krasenheim uh, hebben we daarvoor besloten om dat wel te doen. Maar in ieder geval uh, ja, er komt natuurlijk eerst weer je voorbereiding. We, hoe, doen onze, hoe doen we onze voorbereiding? Bijna hond onder de auto. Um, maar uh, ja. Ja, dat gebeurt gewoon hier op straat. De, um, de voorbereiding begint eigenlijk zo. Je, je gaat eens kijken welke, ja. welke datum gaan we, gaan we nemen. Um, nou, dat heb je dan besloten. Dan wordt de poster gemaakt en dan ga je kijken, promoten. Doe je via de media, doe je via de, via de internet, en je doet het via posters, flyers, het maakt eigenlijk allemaal niet uit. In ieder geval, dan heb je dat. En dan begint eerst het talentjacht. Je gaat opbouwen, het geluid. En vechten, uh, natuurlijk, dat geluid voor een talentjacht is echt heel erg belangrijk. Want het zijn toch jongens en meisjes die, of, uh, en ouderen ook al, uh, die je heel erg serieus moet nemen. Ja. Want uh, die mensen hebben gewoon. Uh, de meeste talenten die uh, meedoen, die hebben ook echt talent. Okay. En af en toe zit er wel een vlam erop bij die absoluut kan zingen. En die. <laughs> ik, ik, ik, ik gooi je schoonmoeder uit, ik wil namen horen, ik wil namen horen. Ik wil namen voor... Um... Weet de die jongen ook alweer? Ricardo, ja. Ricardo. Ja, Ricardo, jongen. Stop er maar mee. Ja, echt een topper, man. Maar <laughs> nou, in ieder geval, het zat daar in principe... Ja, het, het, was, het had ze ook wel wat, hoor. Maar vorige week was dat in ieder geval. En deze week dat zit er ook wel weer te, leuke talenten Dus Weet je, alleen het jammer is dat als mensen zich opgeven... ...komen ze of niet op dagen, of ze zeggen gewoon een dag van tevoren af. En dan zit die toch weer met een gat in je programma. Ja. Dat Doet ik dan wel. Maar verder, het is dus hartstikke leuk. Nou, okay. vorige week hebben we het er al... Over, had, Rudy, uh, over de talentenjacht uh, in Zandvoort, hè, die uh, een jaar geleden georganiseerd is uh, in, uh, in uh, Danzee, nu XL. En uh, ik heb vandaag uh, gesproken met XL en uh, vanaf oktober zal de talentenjacht in Zandvoort ook plaats gaan vinden. En dat is het uh, of talent of the Voice okay. komt dus ook uh, naar Zandvoort. Maar dat gaat uh, dit, dit is vast naar talent of the Voice uh, gewoon. En wij gaan dan ook in Zandvoort zijn talent op de BoyXL. En waarom? Uit het bedrijf uit XL natuurlijk. Ja. Maar ook uh, omdat uh, het een stuk groter is. Er zijn wat meer voorronders, dus een grotere halve finale. En natuurlijk die knallende finale met een hele mooie hoofdprijs. De single opname. Oké. Okay. Dus, uh, dus het gaat plaatsvinden in oktober. Kan ja, je daar even opgeven? Oktober. Je kan jou opgeven via infoadonair Maar... Wacht even gewoon de promotie af, want dan worden de prijzen ook bekendgemaakt en ja, ga zo maar door, hè? Oké. Okay. Ja, leuk. Ja. Veel plezier. Doe de komende tijd. Dus uh, jij, uh, jij ook met je programma? Ja, dankjewel. Veel plezier vanavond. En uh, ja, dan ik dan... denk dat het wel goed komt. Ja, en we, we spreken elkaar over uh, denk ik een kleine drie weken, hè? Nee, we spreken haar, uh, elkaar aanstaande vrijdag. Ja, maar dat, dat bedoel ik wel op de radio. Bedoel ik. Op de radio. Ja, dat gaat nog even duren, of niet? Ja, dan... Want jij gaat nog op vakantie? Ik ga uh, elf dagen lekker met mijn blote reed in de zon liggen. En daarna, en daarna is het gewoon uh, even nog rust, want uh, we hebben natuurlijk ook Jesse uh, binnenkort uh, in Kasselheim staan. Okay. En uh, ja, dus het wordt hartstikke druk. Nou, te gek. Fijne avond. En uh, nou ja, ik spreek je aanstaande vrijdag, want dan gaat Roy trouwen. Hey. Zit je zit je hele leven vast, jongen? Ja. Ik moet ik die grappen nu niet gaan maken? Vast zit ik niet. Dus. <laughs> ja, nee. Ja, waar ik wel heel veel van hou. Oké, okay, helemaal goed. Hey Roy, dankjewel. Oké, okay, Rudy. Spreek je. Ik denk nieuwe we samen waren. niet, when you, you felt so happy. 106.9. Straks meer. Z.F.M. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 6 uur.